Ze met het NOS journaal. De man die dit weekend twee mensen doodschoot in Kopenhagen was een 22-jarige deen die twee weken geleden vrijkwam uit de gevangenis. Dat meldde deense media. Vanochtend werd Omar Abdul Hamid Al Hussein zelf doodgeschoten door de politie. Op verschillende plekken in Kopenhagen zijn vandaag invallen gedaan, onder meer in een internetcafé. Daar is zeker één iemand aangehouden. De Egyptische president Sisi heeft een week van nationale rouw afgekondigd na de moord op 21 Koptische christenen. De 21 werden in Libië onthoofd door strijders van IS. De Koptische christenen werkten als gastarbeider in Libië. IS zette vanavond videobeelden van de onthoofding op internet. In Frankrijk zijn honderden graven op een Joodse begraafplaats vernield. Wat de daders precies hebben aangericht op de begraafplaats is niet duidelijk. De minister van Binnenlandse Zaken noemt de daad verwerpelijk en zei dat de politie de zaak grondig onderzoekt. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam is volgende week te gast bij de Amerikaanse vicepresident Biden. Op het Witte Huis is een conferentie over de aanpak van gewelddadig extremisme. Ook de burgemeesters van Parijs, Vilvoorde, Boston, Los Angeles en Minneapolis zijn uitgenodigd. Ze gaan werken aan een plan tegen radicalisering. Voor de vierde keer deze maand is het noordoosten van Amerika getroffen door een sneeuwstorm. In Boston is nu 1,8 meter sneeuw gevallen sinds eind januari. Volgens meteorologen is dat een record. Meer dan 1750 vluchten werden geannuleerd en automobilisten werden opgeroepen niet de weg op te gaan. In de Eredivisie heeft Utrecht met grote cijfers gewonnen van Dordrecht. Het werd 6-1. Utrecht speelde aan het eind van de wedstrijd nog maar met 10 man... en Dordrecht met 9. Ajax FC Twente werd 4-2. Pax Wolle Go Ahead Eagles eindigde in 0-1. En Cambuur Herenveen werd 2-1. Het weer vanavond en vannacht vrijwel overal vorst en kans op mistbanken. Het kan plaatselijk glad zijn, ook morgenochtend nog. Morgenmiddag volop zon en maximaal 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft, het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. CGFN. We nu het laatste uur.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 We moesten altijd naar de kerk, eigenlijk van mijn ouders. Maar in principe had ik er zelf niet zoveel mee. Totdat ik naar huis ging. En toen ben ik nog wel even naar de kerk geweest. Maar daarna heb ik het helemaal losgelaten. En je bent dus verder ook opgegroeid in Drenthe? En was je één als kind? Of hadden jullie een groter gezin? Nee, we hebben, ik heb één broer en twee zussen. Oh ja. ja. En oh, ja. Uh, ja, hoe was dat, was dat in je jeugd?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 ja, en daar ging je dus ook, daar vaak, ging, naartoe. Ja, er ging ook vaak naartoe en dat was ook vaak ja. Veel jongeren, veel jonge, jonge mensen, mensen, veel leuke muziek ja, en zo, ja, hè? ouderen natuurlijk, ja. hè? Ja. Dat Leuk is begonnen, begonnen als een jeugdbeweging eigenlijk. Ja. En ik begrijp dat je dus echt een persoonlijke aanraking met God hebt ontvangen, dat je dus dat echt wist van God bestaat. Maar nou, dat moet wel je leven helemaal veranderen, hè? He? Dat is wel heel bijzonder, ja. ja.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 a new It's your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 Dit alstublieft om vrede en eenheid voor ons, zodat al deze gevechten ophouden. Ik wil dat zo graag. ons vader, om als dank voor de liefde, u te aanbidden, Heer. Wij willen komen in uw nabijheid, en buigen voor